Ja, een woning. Ben je normaal, Paulus? Wou je dat nou ook nog op je nemen? Laat dat vispaard toch voor zichzelf zorgen. Nee, Salomo. Eigenlijk is het verplicht om een geschikte woning voor hem te zoeken. Dat geloof ik vast. Ach, dat geeft weer allemaal moeilijkheden. Begin nog niet aan. Hm, waar zou je willen wonen, Joris? Oh, bij Dan kan ik hem lekker plakken. Geen denken aan. Jij komt mijn boom niet in. Mijn oogboeroe dan? Nee, Joris, dat gaat ook niet. Oogboeroe zou je zien aankomen. Zo'n lastig beest als Joris hoort apart te wonen. Dat is duidelijk. Ja, apart oh, Lekker. Dus moeten we een hol voor hem gaan zoeken. Geen hol. oh, nee. Dat is me veel te min. Is een hol te min? Ja, wat wil je dan? Eigenwijs veel eisend ongezeggelijk vispaard. Alles...